Goedemiddag, ik ben Michelle Veldkamp en dit is het nieuws van NOS op 3. De Oekraïnse ambassade wil dat Nederland het schip met Russische olie wegstuurt. Volgens de ambassadeur mag Nederland geen veilige haven worden voor vuile Russische olieplannen. De tanker ligt nu nog stil bij Noord-Holland. Havenmedewerkers weigeren het te lossen vanwege de omstreden lading. Het schip werd ook geweigerd in Zweden en in Rotterdam. Minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra noemde de situatie eerder al lastig. Dat schip vaart niet onder Russische vlag, die lading... Die is ook niet uh, uh, verboden, uh, want het staat allemaal niet op de sanctielijst. Het is nog onduidelijk wat er precies met het schip moet gebeuren. In de Chinese hoofdstad Peking worden de coronaregels weer strenger. Binnenkort hebben inwoners een negatieve coronatest nodig voor publieke gebouwen en het OV. Door de Omicron-variant loopt het aantal besmettingen op. De meeste besmettingen zijn nog altijd in Shanghai. Miljoenen inwoners van die stad zitten al weken in lockdown. De politie heeft gisteravond een man opgepakt die zou hebben geprobeerd om met een auto in te rijden op voorbijgangers. Ook zou hij verkeersborden omver hebben gereden. Dat gebeurde in Oosterbeek, vlakbij Arnhem. Toen zette de politie de achtervolging in en die leidde naar Arnhem waar de man werd opgepakt. Niemand raakte gewond. In het Noord-Hollandse halfweg strijden studenten vandaag om het Nederlands kampioenschap papieren vliegtuigjes gooien. Ook Daan doet mee. Zijn vliegtuigje vloog in een eerdere wedstrijd bijna vijf seconden door de lucht. Vandaag hoopt hij op een nog langere vlucht. Ik vind het wel spannend, maar het is natuurlijk ook een beetje allemaal voor de fun. Ik uh, pak het niet zo serieus aan als uh, misschien sommigen hier, dat weet ik niet. Maar uh, nee, ik vind het wel een beetje spannend, want heel veel vrienden uit Groningen zijn gekomen. Dus uh, ik, uh, ik, ja, ik voel het wel een beetje. De winnaar van vorig jaar, Mark Meinema, heeft nog wel een tip voor als je thuis ook een wedstrijdje wilt houden. Nou, dat het heel erg weinig vleugeloppervlakte heeft, dat het een soort van dartvorm, een soort van pijl is. En uh, deze kan je gewoon heel erg ver weggooien. Een van de winnaars was uiteindelijk student Hajo Smit. Hij gooide zijn vliegtuigje 16,5 meter ver. En hij mag nu naar het WK-papieren vliegtuig schooien in Oostenrijk.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 We zijn terug bij uh, Zandvoort op zaterdag. Het derde uur alweer. En je dat als eerste na het weer... de single van The First Choice en Dr. Love. Ja, ik zit nog eventjes met al die prijsstijgingen... die we de laatste tijd hebben, Albert Jan. En ik kwam zomaar op een uh, simpele kroket uit. Een simpele kroket, weet je nog? Ja, ja. En die haal je bijvoorbeeld uh, uit de muur... Uh, bij een, uh, bij een uh, welbekende uh, snackfirma uit uh, Amsterdam, zullen we maar zeggen. En, uh, ja, in 2014 kostte die kroket 1,60 euro. Ja. Weet je wat die nou kost? Wie ja, gaat me nu verrassen. 2,65 euro. Ja. Eén kroket. Gooi er maar een euro bovenop, joh. Ja, ruim een euro, hè. Van 2014 tot uh, nu, dus uh, acht jaar geleden. Uh, ja. En ruim een euro uh, erbovenop. Dat, <laughs> dat is niet normaal. heb Je hebt dat zelf prijsvergelijking uh, uh, uh, kunnen toepassen. Ja, nou ja, inderdaad. Want uh, ze zeggen altijd uh, van. Uh, ja, ga maar een patatje halen en zo. Dat kost allemaal niet zoveel. Ja. Maar als je dan een patatje met een kroketje wil hebben. en nog een uh, frikadelletje erbij. Ja. Nou, dan kom je niet onder de 10 euro thuis hoor. Dus, uh... Dan kan je een beter een pizzaatje nemen. <laughs> <laughs> da, ja, ja. <laughs> nou ja, die worden ook duurder. Ja, die natuurlijk. worden ook weer duurder. Nou ja, weer genoeg gemopperd. Het, het derde uur, wat gaan we daar nu allemaal doen? Over het tweetal platen is het weer even tijd voor. Uh, Pit Report. En uh, we hebben natuurlijk. Uh, ja, van allerlei. Uh, uh, uh, dit weekend wordt het dan niet gereisd. Maar vorig weekend had natuurlijk uh, Max de jackpot qua punten. En uh, daardoor steeg hij ook gelijk in één keer naar, naar de tweede plek in het WK. Ja, mooi. Als je zo'n al jackpot mooi. bij elkaar weet te rijden, dan ben je toch uh, uh, een goede coureur. Maar hij heeft er weer een prijs bij. En welke dat is, dat hoort hij over een tweetal platen. En Hamilton, hè, die uh, moet gaan vrezen om zijn stoeltje bij, uh, ja. bij Mercedes. Er wordt in de wandelgangen al gezegd dat er een uh, coureurswissel aan zit te komen. Maar wie of welke, welke teams daarbij betrokken zijn, dat laat uh, uh, het artikel is er nog niet over uit. Maar het is in ieder geval niet Red Bull. Het zou Mercedes kunnen zijn, kan ik me trouwens ook niet voorstellen. Maar goed, in ieder geval Hamilton is wel bezig om na te denken over zijn carrière. En daarover ook tijdens Pit Report meer nieuws. Half vijf is het tijd weer voor Dier van de Week. En deze week hebben we weer een hele nieuwe verse net binnengekomen in het Dierenthuis. En dan moet hij natuurlijk ook niet te lang zitten. En die luistert naar de naam Lars. En ja, het gedicht van de week, ja het is een beetje eigen, eigen neu, geneuzel uh, vanuit mijn archief. En ik denk van nou ja, deze mag nog wel weer een keertje. De titel die ik eraan gegeven heb is Heimwee. Hij is in het dialect, dus ik zou zeggen, alle dialectliefhebbers, uh, ga er maar voor zitten, want uh, het gedicht van de week om kwart voor vijf is in het dialect. Heimwee. Uh, dan in ieder geval dier van de week. We hebben een uh, pit report. We hebben het gedicht van de week. Ik zou zeggen genoeg reden om op het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender CFM Zandvoort. Hey, we hebben heel veel lekkere gouden oude muziek... en ook een beetje de gouden oude disco. Nou uh, komt dat onder meer ook doordat ik Dirty Lines heb gekeken op uh, Netflix. Maar deze was wel van voor die tijd hoor. Uh, deze single. The Wordy Rapping Roots, de Tom, Tom Club... In de jaren tachtig kennen we waarschijnlijk allemaal wel de groep de Talking Heads. Onder meer bekend van de Single Slippery People. Ja, die hadden een side project, zoals dat zo mooi heet. En dat was de groep de Tom, Tom Club. En die hoorde je met een allergrootste hit uit 1981. Dat was de Wordy Rapping Hoods. Zo dadelijk gaan we weer Pit reporter, maar eerst L. Stewart in The Year of the Cats. Give you time for questions as she locks up your arm in hers and you follow till your sense of which direction completely disappears. By the blue top walls near the market stalls, there's a hidden door she leads you to. These days she says, I feel my life.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 Lekker hè, deze van uh, El Stuart in the year of the cats. Wanneer hebben we weer een uh, kat als uh, dier van de week? Al met <laughs> ja, ja, we gaan nee. het toch over een cat hebben. Ja, ja? nee, ik zal, ik zal de rekening mee gaan houden. Dan kan je deze erachteraan doen. Ja, ja, ja, daarom, ja, daarom, daarom, daarom, daarom, daarom. Omdat ik wist dat uh, dat nog niet gebeurde, hebben we hem nu uh, lekker gedaan. Straks om 5, het dier van de week maar eerst. ZFM, Race Radio, Pit Report ja wat ondanks uh, dat we weer een uh, weekend uh, vrij hebben van uh, de Formule 1, dat natuurlijk uh, omdat we gaan naar uh, Miami toe, maar uh, hebben we toch uh, weer het uh, een en ander te melden in uh, de wereld van de autosport en dan met name uit de Formule 1 wereld. Uh, Albert-Jan. De Formule 1 leiding en de autosportfederatie FIA staan lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om de organisaties van de sprintraces. Het is de bedoeling dat er volgend Formule 1 seizoen niet drie... maar zes sprintraces op het programma komen te staan. Daarmee stemden alle teams afgelopen dinsdag in een, in, tijdens een vergadering in Londen. Bronnen in de sport melden dat Autosportfederatie FIA... bij monden van de nieuwe president Mohammed Ben Salouiem met een aanvullende eis is gekomen. Hij zou geld willen zien van de Formule 1... om de zes sprintraces te kunnen organiseren... Dat stuit de Formule 1 top en veel betrokkenen bij teams tegen de borst. In de koningsklasse is het zo dat de teams worden betaald door het management van de sport. Van fees die de promotors van de races betalen, gaat 72% naar de teams en 28% naar de Formule 1-leiding. Het is de vraag hoe de zaak nu wordt opgelost, want de Formule 1-leiding vindt de eis van Ben Sulayem op zijn zachtst gezegd onredelijk. De leiding van de Koningsklagse van de Autosport... Uh, mikte dit voor dit seizoen al op zes sprintweekenden. Maar de teams kwamen er onderling niet uit... wat de financiële voorwaarden betreft. En door de komst van de gloednieuwe auto's... werd erop ingestemd met opnieuw drie weekenden volgens dat format. Nu is er wat, uh, nu is er wat de teams en de Formule 1-top betreft... dus wel overeenstemming voor zes sprintraces in 2023 waarin de kwalificatie op vrijdag wordt verreden... en de sprintrace op zaterdag de startopstelling van de Grand Prix op zondag bepaalt. Net als vorig seizoen zijn er in 2022 dus drie sprintweekenden. De eerste werden afgelopen week in Imola afgewerkt... en Max was, zoals u allemaal weet, weer, was de snelste op de zaterdag... en verdiende daarmee acht extra WK-punten... waarna hij ook de race op zondag wordt, werd won... In een statement bevestigt de FIA overigens dat de teams graag willen uitbreiden... naar zes sprintraces, maar dat de FIA de impact van het voorstel evalueert... kijkend naar de trackside operations en het personeel. De Autosportfederatie zegt binnenkort met feedback te komen... en het statement impliceert dat een spri sprintweekende veel meer vraagt... van het eigen personeel dan een weekend uh, met een traditioneel verloop. Het gaat dus weer om geld. George Russell reed uh, zijn Mercedes afgelopen zondag... tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna naar een knappe vierde plek. Maar dat ging niet zonder slag of stoot, zo bleek na afloop. De Britse coureur had eens te meer de, dit nog prille seizoen te maken... met de zogenaamde poor posing, veroorzaakt door, het, door de terugkeer van de zogeheten ground effect... in de Formule 1-auto's... waardoor de bolides als het ware naar de grond toe worden gezogen... Teambaas Wolf noemde de auto na de race in Imola niet te besturen. De W13 van Mercedes lijkt dan ook nog meer last te hebben... ten opzichte van de rest van het Formule 1-veld. Op Imola stuiterde de Mercedes zelfs zo erg... dat de vonken er regelmatig zelfs van afvlogen. En dat is niet alleen voor de auto's niet fijn... maar ook zeker niet voor de coureurs. Zo had Russell er fysiek ook flink last van. De Brit kreeg pijn in zijn rug en worst. Zo gaf hij aan na afloop tegenover motorsport.com. Dat stuiteren ontneemt je gewoon de adem. Ik heb het nog nooit zo extreem gevoeld. Om te vervolgen. Ik hoop echt dat hier een oplossing voor gevonden wordt. Dat geldt ook voor de andere teams. Dit is voor alle coureurs niet houdbaar om door te gaan. Desondanks werd hij vierde, ruim voor zijn ploeggenoot Lewis Hamilton die slechts finishde als dertiende. Hij werd zelfs gelapt door de wereldkampioen Max himself. Wolf zei er na afloop ook wat over. Ik vraag me soms af hoe ze de auto op de baan weten te houden. Louis verdient beter. We hebben met hem en George een geweldig duo. Door het stuiteren kunnen we de auto's niet afstellen op de manier zoals wij willen. Als we dat onder controle krijgen, denk ik dat er nog veel snelheid uit de auto te halen is. Nou, we zullen het zien volgende week in Miami. Loemes Hamilton heeft op geheel eigen wijze gereageerd op de kritiek op zijn persoon na de laatste race in Imola. In Italië uh, finishte de zevenvoudig wereldkampioen slechts als dertiende. Niet alleen werd Mercedes-teamgenoot George Russell vierde, ook werd Hamilton op een ronde gezet, zoals gezegd, door Max. Het zorgde voor de nodige kritiek op Hamilton en zijn optreden leidde ook tot hoongelach. Mercedes-team Toto Wolff nam het juist op voor de Britse coureur... en zei dat hij met een, met een zo goed als onbestuurbare auto moest rijden. Op sociale media stak Mercedes woensdag Hamilton nog een hart onder de riem met de tekst... Legend is built over time. Hamilton stelt zelf op Instagram... Working on my masterpiece... I'll be the one to decide when it's finished. Vrij vertaald zegt Hamilton dat hij werkt aan zijn meesterwerk... en alleen hij kan bepalen wanneer het klaar is. Red Bull's topadviseur zei uh, met een kwinkslag... dat na de race op Imola misschien de gedachte door Hamilton zijn hoofd schoot... dat hij beter na afgelopen jaar had kunnen stoppen. Sir Lewis bleef gedurende de winter lang stil... nadat hij in Abu Dhabi de, wereld, de wereldtitelstrijd verloor van Verstappen. Hij besloot wel door te gaan en heeft nu een contract tot en met 2023. En zoals gezegd, Max heeft er weer een prijs bij. Want Max heeft de prestigieuze Laurus Award gewonnen. De regerend wereldkampioen in de Formule 1 is verkozen tot werelds beste sportman over het jaar 2021. Verstappen, 24 jaar jong, is de eerste Nederlandse sportman die de prijs die sinds 2000 bestaat en bekend staat als de Oscar van de sportwereld wint. Hij werd door de jury die bestaat uit 71 oud-topsporters... verkozen boven tennisser Novak Djokovic, American voetbalster Tom Bradley... voetballer Robert Lewandowski, zwemmer Caleb Dressel en atleet Ekip Keep Loch. De Lawrence Award voor beste sportman werd eerder in de wacht gesleept door onder andere grootheden als Tiger Woods, Roger Federer, Usain Bolt, Rafael Nadel... Lionel Messi, Michael Schumacher en Lewis Hamilton. In 2006 kreeg Johan Cruijff de Euverenprijs. En in 2016 post toen de zogeheten Spirit Award. Esther Vergeer werd twee keer onderscheiden bij de sport met een beperking. Goed, volgende week uh, ja, dan gaan we naar uh, de grote plas over naar Miami. Kijken we nog even snel naar de stand op het WK. Zoals ik al zei, Max Verstappen schiet door zijn uh, ja, jackpot vorige week op Imola. Uh, met de meeste behaalde punten naar een verdienstelijke tweede plek met 59 punten. Nog wel ruim achter Charles Leclerc, die met 86 punten het, uh, uh, het kampioenschap aanvoert. Op een derde plek teamgenoot van Max Sergio Perez met 54 punten. En op de vierde plek George Russell. Gaan we verder een rijtje naar beneden komen. Lois Hamilton toch nog tegen op een zevende plek met 28 punten. En Valtteri Bottas keurig op, 8, op de achtste plek met 24 punten. En de top 10 wordt uh, afgesloten met Kevin Magnussen met 15 punten. Volgende week uh, weer een nieuwe race. Weer een nieuw race maar dan vanuit Amerika. Dankjewel, Albert-Jan. Nou, je vertelde net dat uh, Mercedes uh, op social media afgelopen woensdag uh, Lewis Hamilton hard onder de riem uh, stak. Nou ben ik afgelopen week op uh, social media iets heel anders tegengekomen met Hamilton... die uh, tijdens Koningsdag op de rommelmarkt uh, stond met, ja. Uh, ja, met, foto... met, met, met zijn auto. Ja, je hebt mij je je die foto nog gestuurd. Ja, dus, die uh, nog verkocht? Daar, ik heb geen idee. Tegen oh. elk aannemend uh, bot stond hij stond te koop. Het was een uh, briljante uh, gefotoshopter foto uiteraard... Uh, me op, op Koningsdag met Lewis Hamilton op de rommelmarkt hebben we wel om kunnen lachen allemaal. Nou, wij gaan ons opmaken voor Miami. Uh, uh, yeah, yeah, yeah, yeah. Uh, Miami. Uh, uh, South Beach, <laughs>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 I only came for two days of playing, but every time I come, I always wind up staying. Just the type of town I could spend a few days in. Miami, the city that keeps the roof blazing. Party in the city where the heat is on all night, on the beach to the breaking Welcome to my room. Can't be I'm me, I'm Bouncing in the club where the heat is on all night, on the beach to the breaking The rainstorms ain't nothing to mess with But I can't feel a drip on the strip It's a trip Ladies have dressed pulling of your quip And they be screaming out we love So I'm thinking I'ma scoop me Something hot in this house Some game mountain pot Hottest club in the city And it's right on the beach Temperature, get to ya? Uh, it's about to reach degree. 500 degrees in the Caribbean seas With the hot mommy Screaming Every time I come to town They be spotting me In the drop Bentley Ain't no stopping me So cashing your dough And flow to this fashion show Pound for pound anyway There you go, yo, ain't no city in the world like this. And if you ask how I know, I got to plead the fifth. Miami, where the heat is on all night on the beach till the break of dawn. Welcome to my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 En volgende week gaan we naar uh, Miami vandaag. Uh, Deze single van uh, Will Smith, uiteraard. Uh, welkom to Miami. Leuk om hem uh, weer eens uh, te draaien op de radio. En misschien doen we dat uh, morgen ook alweer tijdens Zandvoort op zondag. Het is tijd voor het uh, dier van de week en uh, we hebben Lars dit keer als uh, dier. Mijn naam is Lars en ik ben een herder in klein formaat van net tien jaar jong. Helaas kon mijn baasje niet meer, uh, mij niet meer uitlaten. Hij heeft daarom voor mijn welzijn besloten dat ik een andere baas moest zoeken. Ik ben gek op aandacht en mensen zijn superleuk. Kinderen ben ik gewend vanaf vijf jaar... en mijn verzorgers verwachten dat dit ook geen probleem is in mijn nieuwe huis. Wel wil ik samen even kennis maken op het asiel. Andere honden vind ik nog uh, best leuk hoor. Samen wonen met een leuke vriend of vriendin zie ik ook wel zitten. Loslopen ben ik niet gewend. Dus dit is iets wat wij samen moeten ontdekken. Je bent nooit te oud om te leren, zeggen ze toch? Ik ben dan wel tien jaar, maar schrijf mij zeker nog niet af. Lekker wandelen ben ik nog steeds gek op. Een beetje actief pensioen met genoeg is dat is wat ik zoek. Je blijft natuurlijk niet zomaar zo mooi en zo fit. Mijn vorige baasje was veel thuis, dus een nieuwe plek waar iemand veel thuis is, zou ik ook heel fijn vinden. Moet je even weg, dan is dat geen probleem hoor. Ik kan ook prima een paar uurtjes alleen blijven. Maar de voorkeur gaat uit naar een baas die veel tijd met mij voor mij heeft. Ik ben nagekeken door de dierenarts en die merkte iets geks op aan mijn poot. Helaas zit hier een oude breuk die zelf geheeld is, maar niet op de allerbeste manier. Ik functioneer er prima mee hoor, maar krijg nu wel pijnstilling voor de rest van mijn leven. Ik hoop dat iemand uh, is die mij een fijne oude dag gunt. Met veel liefde, aandacht en wandelingen.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 It was nice. The party was pumping. Hey And everybody having a ball. Ha, ha. Until the fella started him calling. And the girls responded to the call. Ha, ha, I hear ha, a boy shout ha. out, Who let the dogs out? Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Bosco, get back! You playin' fast in mongrel. <laughs> <laughs> Gonna tell myself I'm a man, no get angry. Hey yo, two of the girls them K9. Hey yo, but they tell me, hey man, start up the party. You put a woman in front and a man behind. <laughs> I have <heard> a woman <laughs> shout <laughs> out. Who let the dogs out? <laughs> <laughs> is nothing if you don't have a body. All doggy you hold your phone. All day you hold it. I told it's not. Get back, you flee, fast in Monk Well, if I am a dog, the party is on. I gotta get my groove on, cause my mind yeah. I'm gone. Do you see the race coming from huh. my eye? Walkin' through the did the mind is breaking them huh. down. Huh. Me and my white sock, short tail and can't see color. Any you, I think I you, that's why they call me Pitbull. Met name voor uh, Lars uh, is dat uh, belangrijk als uh, dier van de week dat hij weer uh, lekker uitgelaten wordt. Uh, en uh, ja, daar, uh, daar zoekt hij een nieuw uh, huisje voor en een nieuwe baas, uiteraard. Uh, die dat uh, wil uh, doen. Bracht mij op deze plaats van uh, alweer een hele tijd geleden: van de Bahaman. En, en hoe let de dogs uit? En op die moment uh, bekend door een chipsreclame: uh, uh, en dan wordt het in één keer uh, hoe let de max out? Inderdaad, uh, de baam en, uh, was het origineel van uh, die plaat met uh, Who Let The Dog Out. Zo uh, weer uh, meer en uh, uiteraard ook het gedicht van de dag. Een mooi gedicht. Heimwee, maar eerst Adele, Easy On me. de zinger van The Conels en 74, 75. Het is precies kwart voor vijf... het uh, gedicht van uh, de jarige Job van vandaag. Het gedicht heet Heimwee. Het is de lucht achter Oerhoesen. Het is het torentje van Spiek. Het is de weg langs Noord Klooster. In de Westpolder langs de Diek. Het is binnen de meulens en de Moorden, binnen de Kerken en de Burgen. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pien en zorgen. Dat is mijn land, mijn Hoge Land. Het binnent de meulens. het binnent de Burgen. Het is een doevertil, het is het is een alle bakkerij. Binnen de grote boerenplaatsen. Van Wervum, Oxford, zo naar mei. Het is de void, het is de halver, Het is het in de blu. Het is de horizon bij Ronen, Vlak naar een Daar is mijn land. Mijn hoge land. Het is mooi aan in mei. Het kou is in het land. Ik heb voor het eerst nog mooi verkeer en voel de vonken van die hart. De wilde plannen dieken hart, kom ziek om niks meer van terecht. Totdat de nacht van het Hoge Land een donker kleid over ons legt. Jo, dat is mijn land. Mijn Hoge Land. Het is de lucht achter het hoer. Het is het torentje van spiek. Het is de weg van Luis naar Klooster en de Westfalen langs de Diek. Het zijn de meuns en de moorden. Het zijn de kerken en de beuren. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van pien of zeven. Dat is mijn land, mijn hoge land. Het is de lucht achter het rozen. Het is het torentje van Svien Het is de weg van ons nog klooster In de west voelen langs de diep Het ben de munt, het ben de Moon, ik ben de kerking en de buur Het is het land waar ik als kind en nog niks begreep van Pino's. Ik ben de munt, het ben de buur Het is een doe vertillende uitstroet Het is een oude bakkerij en de grote boomvlootse van lava moske tonen mij. Het is de waard, het is de hoven, het is het koolzoot in de blauw. Het is de horizon bij vlak noorden, de bui. Dat is Milans, Minnevalaan. Deze mooie oom de mij een kouhuis net in het gruil uit. Ik heb voor deze mooie verkeer en vuil de van die naad. De wilde plan die ik aan komt, er kan niks meer van terecht. Totdat de nacht van het hoge land een donker kleid over ons ligt. Het uh, gedicht van de dag hoor je uh, Mien Hoogerland. Ja, ik zal het wel weer verkeerd uitgesproken nee, hebben. Uh, ik deed mijn best, hè, Ik ja, deed mijn ik best. Zeker weten, na nou, afgelopen week hadden we Koningsdag. En uh, uiteraard hebben we met z'n allen weer genoten van uh, Rowan Hersen met een uh, mooie optreden in uh, Limburg. Maar dit is de nieuwe: Wakker worden in Maastricht. Tafels en stoelen staan al buiten. Terras nog net niet in het licht. Klinkt een vroege lach, langs huizen hoog en stil. De echo van een nieuwe dag rolt door de straten van april. Dit moment van nog niets moeten, maar op de toekomst voorbereid. Handen een bruid op blote voeten. Van feest en fly ben je dan bij je dompijn Als in en adem zit De kerk, de kroeg, het plein Van varen bovenop de brug Hoop en lang weer samen zijn Onze lieve vrouw Zal vandaag opnieuw over ons waken in warmte en een ga spreid haar mantel over alle dagen. Zie, het staat een schip daar glijden, vaag hier midden door het dag. De boog, uit lang verloren rijden, zit in elke steen van deze. Straat. Dat klink, het is de gehoorste het galm onder de poort. Iedereen die zingt, met zachte geen, het hoogste vol. Als eerder adem zingt, de kerk, de klok, het langste. Van varen boven op de brug, hoog en laag, weer zij, zij loopt als in een droom aan ons voorbij Ze strooit haar kleuren op deze dag Door de straten als ze lucht Onze lieve vrouw Zal vandaag opnieuw over ons waken in Geweldig hè, deze band is al heel veel jaren heel groot. Onder meer van uh, heel Limburgse, uh, Holland heel Limburgse lult uiteraard. Kwestie van geduld, daar hebben we het dan over. Inderdaad, maar dit is uh, de nieuwe single uh, Bruid op blote voeten. Geweldige nieuwe plaat inderdaad van Rowan Hesse. We hebben nog uh, nieuws over uh, Olaf en uh, over Jack... Ja, nou ja, nieuws, eh, laten we zo zeggen, de kop van het artikel zegt... Olaf Mol over de toekomst. Dan gaan Jack en ik weer vanaf locatie werken. Nou, dan moet er nog wel wat gebeuren, want... Goed, Olaf Mol en Jack Ploy, wij jarenlang de vertrouwde gezichten... in de paddock van de Formule 1 voor te televisiekijkend Nederland. Maar dat is sinds dit seizoen verleden tijd. Toch sluit Mol niet uit dat er een comeback plaats gaat vinden... al is daar wel een flinke zak met geld voor nodig. Jarenlang was op de zaterdag en de zondag tijdens het raceweekend... in menige huiskamer de vertrouwde stem van Mol te horen. Hij gaf commentaar bij de race en schakelde tussendoor met collega uh, Ploy, die op de grid aanwezig was voor de nodige interviews en de smeuïge verhalen. Sinds dit seizoen is dit alles verleden tijd... want Sigelsport verloor de uitzendrechten zoals we alle weten aan Viaplay. Mol en Ploy verdwenen zodoende van de buis... al zijn ze nog wel actief met hun eigen Grand Prix radio-app... De heren missen het op de locatie, werken nog niet. Maar als het financieel mogelijk is, willen ze wel weer hun koffers pakken. Al dus mol. Ja, als het financieel mogelijk is. Ja, ja, ja, ja Weet ja, ja, ja. je wat dat kost? Ja, heel veel, heel veel. Ja, heel veel. Maar Crampy uh, Radio gaat ook uh, lekker trouwens, want die staan in de top 10 van de uh, meest gestreamde radiostations. Nou, dat, zegt ook, dat geeft ook alweer aan dat uh, ze gewoon Mol missen. Zo is dat. En Jack Ploy uiteraard. Zeker weten. Nou, we gaan nog uh, de laatste nog een keer uh, voor je draaien. Zo heet ook uh, deze nieuwe single. Luister inderdaad uh, naar een geweldige plaat van uh, Ammar en uh, Snelle. En die heet inderdaad De Laatste. De avond op zijn einde, maar ik heb nooit genoeg. Ik sta weer met mijn vrienden in mijn favoriete kroeg.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 Vijf, zes uur later. Hey. Mijn papa zet de mol voor de kater. Hey. We gaan nooit meer slapen. Hey. Maak mijn moeder niet trots. Hey. We groeien nooit op. Hey. Alles op de. Pot. We geven geen. Ze kennen mij bij de bar, Ik ben met de bar. De barkeeper is van de sar. Huh? Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop. Stop. Ik krijg er nog één van mij, maar dit is echt, je weet het. De. aller, aller oh, de laatste, de allerlaatste. De, de allerlaatste. Dit is de allerlaatste. We gaan nog niet we blijven allemaal. Oh, de laatste, de allerlaatste. En het wel, maar zeggen: je dag, Albert Jan? He, de laatste, de allerlaatste. <stukt> Ammar en uh, snelle. Inderdaad, een uh, leuke nieuwe single van uh, deze heren. Uh, gaat het plaatje in de gaten houden. En voor ons was het ook alweer de allerlaatste reguliere plaat. We hebben er uiteraard nog één voor zo vlak voor het nieuws. Ja. Maar Zandvoort op zaterdag zit er alweer op. Jarige Job. Ja, dank je. Ja, ja. De meis, mijn verjaardag zit er nog niet op. Nee, dat gaat nog wel even door. Het feest door. kan beginnen. Maar waar is Fred? Ja, Fred, hij is er even niet. Hij, hij is er even niet? Hij is er even niet. Hij heeft een weekendje vrij okay. en heel terecht. Fred... Heel veel plezier daar op die locatie. Volgens mij Limburg ook, uh, Zoiets, waar jij ja. ging. Klopt, hij is afgelopen week ook naar de Musical Awards geweest, hè? Ja. Had hij ook kaarten voor gekregen. Ja, nou. en daar was uh, Roos van Buurningen trouwens ook. Oké. Okay. Ja. De Society was. Uh, the High was, uh, Society, ja. ook uit Zandvoort, uh, was uh, <laughs> ruimschoots aanwezig tijdens de Musical Awards. Maar goed, Entertainment for You gaat wel door tussen 5 en 7, toch? Zeker, we gaan uh, non-stop uh, luisteren naar uh, Entertainment for You. En wij ja, zijn wij. Er morgen weer. Ja, tussen 2 en 5, met Zandvoort. Twee en op... Vijf. Dus Zandvoort op zondag. Ja, met daarin natuurlijk uh, Zandvoort in de regio. En uh, uiteraard weer een uh, mooi gedicht van de dag. Ja, welke dat, dat wordt, dat moet u morgen maar luisteren. Kwart voor vijf, morgen is het weer aan de beurt. Wij zeggen tot morgen en bedankt voor het luisteren. Dag, bijna zaterdagavond. Doei, doei. Some things in life are bad. They can really might you mad. a things just make you swear and curse. When you're chewing on last gristle. Da, grumble. Give a whistle.